Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een boot in Bolzwart zijn twee doden gevonden. Twee andere personen die aan boord waren zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. Er werd vanochtend alarm geslagen om koolmonoxide aan boord van het schip. Maar de politie zegt tegen Omroep Friesland dat dat nog niet zeker is. De slachtoffers zouden de boot hebben gehuurd. En dat is vaccin nummer 4. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Ja. <laughs> ja, tuurlijk. Na een weekje vertraging vanwege een onderzoek naar bijwerkingen is vanochtend begonnen met het vaccineren met het Janssen-vaccin. Daar heeft Nederland heel veel van besteld en je hebt er maar één prik van nodig. In een ziekenhuis in het westen van India zijn minstens 22 patiënten overleden omdat ze geen zuurstof meer kregen. Waarschijnlijk zat er een lek in de zuurstoftank waardoor er niks meer uitkwam. In het ziekenhuis liggen veel coronapatiënten die zuurstof nodig hebben. De brandweer in Amsterdam rijdt binnenkort rond in een elektrische wagen. Het is volgens de Telegraaf een van de eerste korpsen ter wereld die zo'n nieuwe wagen aanschaft. En die heeft allerlei voordelen. Zo kan het hele voertuig een stukje zakken, zodat in- en uitstappen met zware bepakking makkelijker is. De voedselbanken, die ken je vast wel. Mensen die geen geld hebben om rond te komen, kunnen daar aankloppen voor hulp. In Hilversum is er nu ook een speciale voedselbank voor huisdieren. Twee buurvrouwen kwamen met het idee. Het is dankbaar werk. Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn in Nederland. Er zijn dus echt mensen die zelf een boterham minder eten om de dieren eten te kunnen geven. Deze man is blij met de extra hulp. Dit is een hele grote opluchting, ja. Hij hebt nou zijn brokjes, vitamintjes, alles wat hij moet hebben. Dat heeft hij nou uh, via deze mensen te danken, dus uh, daar ben ik wel heel erg blij om. Het weer, op steeds meer plekken merk je dat het wat harder begint te waaien en dat het daardoor ook afkoelt. Morgen is het ook duidelijk wat minder warm dan de afgelopen dagen, al is er wel zon. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 vanaf Hoorn richting Friesland voor Brezandijk een kwartier vertraging door de werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Lunch. ZFM Lunchroom dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 1 en 3 uur.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 Als een hele goede middag, luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met Blauw, de scene. En ik ga door met Bruce Horsby, The Way It Is. A little more, but it only goes so far. There's a lot of change in others' minds when all I see is the hiring time. There's the line on the color bar. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, de instrumentaal van vandaag, Stranger on the Shore. En dat is een single van Mr. Eckerbil. Het afkomstig van een gelijknadige album. Het nummer, voor klarinet en strijkorkest, schreef Bilk voor zijn dochter Jenny. Hetgeen ook de werktitel van het nummer was. Het nummer werd gebruikt voor de gelijknamige BBC Rigs... De reeks startte op 24 september 1961 en de single verscheen in oktober. Bilk speelde zijn nummer de internationale hitparade in. In het Verenigd Koninkrijk haalde het de tweede plaats. De verkoopcijfers al daar werden beter weergegeven door het aantal genoteerde weken, 55. Het werd één van de best verkochte singles in 1961-1962. Een jaar later bereikte het de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Voor Nederland en België was het nog te vroeg voor een hitparade. En hier komt Stranger on the Shore van Mr. Erkebelk. De Westkust lacht 24 uur per dag. Dit is ZFM. Dit was fleetwood MacMac. Go Your Own Way. Ja, we moeten natuurlijk altijd onze eigen weg gaan. De digitale wensboom. Al jaren heeft Pluspunt een wensboom... waarin inwoners hun wensen kenbaar kunnen maken. Ieder jaar wordt dan een aantal van deze wensen, mits mogelijk, uitgevoerd. Vanwege corona is er tegenwoordig een digitale wensboom. Via telefoon of per mail kunt u uw wens kenbaar maken... Heeft u een wens voor iemand anders of voor uzelf? Heeft u een goed idee? Wilt u een talent inzetten om een wens in vervulling te laten gaan? Enige voorwaarde is dat de wens moet passen bij het werk van Welzijnsorganisatie Pluspunt in Zandvoort. Aanmelden van een wens kan tot 30 april via wensboom@pluspunt.zandvoort.nl. Ik herhaal: wensboom@ at Plus.zandvoort.nl of via de telefoon 5740330. Ik herhaal: 5740330. Maak het uit of je tijdens het sporten een waterflesje direct leeg drinkt of gelijkmatig. Je krijgt in beide gevallen evenveel vocht binnen, maar geduld wordt in dit geval beloond, vertelt inspanningpsycholoog Koen Bonners van het Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij onderzoekt hydratatie bij sporters. Als je in korte tijd een halve liter water drinkt, dan ontstaat er een wateroverschot in je lichaam. Je lichaam reageert hierop door urine te produceren. Dan bouw je geen vochtbuffer op, maar je zult het water gewoon uitplassen, waardoor je later alsnog dorst krijgt. Het is daarom beter om steeds een paar flinke slokken te nemen, al dus bongers. Het beste advies is om te drinken als je dorst hebt. Wil je geen waterflesje meenemen tijdens het sporten, dan is er wel een alternatief. Wat je dan kunt doen is een wateroplossing met zout drinken. Water met zout plas je minder snel uit, omdat het zouthuishouding in balans blijft. Sporters die vooral een hoog grote hoeveelheid zoutoplossing drinken, blijken tijdens het sporten minder gewicht te verliezen en beter te presteren. Een zoutdrankje kun je kopen of gewoon zelf mengen. Al is het laatste niet altijd even lekker. travel, and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire.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 The cool. ...lijkt het u leuk om met anderen over een gelezen boek te praten... ...dan is een leeskring misschien iets voor u. Pluspunt wil graag een leeskring opzetten... ...en er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Omdat de leeskring nieuw is, is er nog veel bespreekbaar... ...zoals wanneer, waar en hoe... ...en vaak de leeskring gaat plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen spreken in het begin online af. Heeft u daar moeite mee? Geen probleem. Want hier kunnen we bij u helpen. Voor aanmelden of meer informatie kunt u bellen met 023-5740-330, ik herhaal, 5740-330. Of mailen naar evaelfrink, en dat is e.elfrink, at pluspuntzandvoort.nl. Ik herhaal, e.elfrink, at pluspuntzandvoort.nl. Overspoelt met gedachten aan een tijd van onzekerheid. Strouw, schreef het water woorden in het zand Er jankt een die hoorde wat ik dacht Mijn hart had schreeuwt om kracht In mijn macht rijdt mijn hand Maar jij verdwijnt in het achterland En het is Hey Jude van de Beatles. Het nummer werd gecomponeerd door Paul McCartney, maar officieel toegeschreven aan Lennon en McCartney. De song werd uitgebracht als een single. Ondanks de lengte van het nummer, 7 minuten en 11 seconden, bleven twee weken op nummer 1 staan in de Britse hitlijsten. Door een commentaar over de lengte vanuit de... Verenigde Staten werd daar een verkorte versie uitgebracht, die negen weken op nummer 1 bleef staan. Dat bleek uiteindelijk het grootste aantal weken ooit van de single van de Beatles. In Nederland stond het zeven weken nummer 1. Er werden in totaal circa 8 miljoen exemplaren van verkocht. Hey Jude verscheen in 1970 in een nieuwe stereomix op een compilatiealbum Hey Jude. Het nummer, oorspronkelijk titel Hey Jules, werd geschreven door McCartney voor de toen vijf jaar oude zoon van John Lennon, Julian. Omdat John en zijn vrouw Cynthia Powell in een scheiding lagen. Het nummer en zijn single hebben vele best of lijsten gehaald. Hey Jude, don't make Saying I'm staying in touch But that thing went bust So I gave it up Ooh No tricks, no bluff I'm just better Dit was Sarah Larsen met Lust of Life. En we gaan door met End of the Line. Somewhere down the road when somebody plays the, end of the, line. the purple haze well, it's all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 is het einde van de eerste uur. Ik zie u graag weer terug naar de boodschappen en het nieuws. Tot straks.